Goedenavond, ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. Vanaf volgende week zaterdag groef je waarschijnlijk op veel plekken geen mondkapje meer op. Dat melden Haagse bronnen aan de NOS. De mondkapjes kunnen dus vaker in de tas blijven. Is dit OMT-lid positief over? Persoonlijk, en dat is dus persoonlijke mening, ben ik, het, ben ik daarmee eens. En ben ik ook eens met het principe dat maatregelen die niet meer nodig zijn op dat moment ook afgeschaft worden... Maar dat vergt uiteraard wel discipline en flexibiliteit bij de mensen. Wel Op het moment dat ze weer nodig zouden worden, moet het ook zonder protest kunnen. Het is trouwens niet de bedoeling om al je mondkapjes weg te gooien. Want soms moet die nog wel op. Bijvoorbeeld in het OV en op andere plekken waar het niet lukt om anderhalve meter afstand te houden. Ook het thuiswerkadvies vervalt vanaf volgende week zaterdag. Mensen moeten alleen thuis blijven werken als ze op het werk geen anderhalve meter afstand kunnen houden. En de komende dagen gaan verschillende testlocaties eerder dicht. Dat heeft te maken met de warmte. In Amersfoort, Veenendaal, Vianen en Woerden gaat de boel morgen en overmorgen om 1 uur s middags dicht. Iedereen met een testafspraak is inmiddels gebeld. En een parachutist in de buurt van Apeldoorn heeft niet echt een lekkere landing gehad. De vrouw belandde in een boom. Ze raakte niet gewond, maar is wel erg geschrokken. En ook wil ze nooit meer parachute springen. En voor het eerst dit jaar is in ons land de 30 graden aangetikt. In Zeewolde gingen daarom een hoop paasjes met hun viervoeter naar het hondenstrand voor wat verkoeling. Nou, het is lekker weer en uh, zij genieten, ik geniet. Dus dat is, uh, ja, dat is het fijnste wat er is. Hè? Ja, Het is heerlijk, ze koelen af. Hè? En meteen als het heel heet is gaan we naar huis toe. En dan gaat hij lekker binnen met de airco. Een landelijk tropische dag is het trouwens niet geworden. Daarvoor moest het ook in de beeld 30 graden of warmer zijn. Morgen gebeurt dat waarschijnlijk wel. Het weer dan nog. ja, Het blijft nog lang zonnig en warm vanavond. Daarna krijgen we een lekkere plaknacht. Het wordt niet kouder dan 17 tot 22 graden. Morgen is het overal tropisch warm dus met 30 tot 35 graden. Later op de dag wel kans op stevige onweersbuien. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat nog file op de N207 Hillegom Alphen aan de Rijn bij de Leimuiderbrug. Door een storing heb je vooral richting Alphen aan de Rijn nog vertraging. Dat is nu 10 minuten. Tot zover de verkeersinformatie. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon. Zee. Zandvoort. Zomerheers is de zomer van ZFM, met, met nu jouw keuze, ZFM. De Krocht, een zoektocht naar de wortels van de ledervak. Deze week met Dick van Duin en Pim Groof. I say.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 terechtgekomen, zoals The Grey Pants en Henk en Melle. Ja. En ook is hij betrokken bij de Sahara Sound Studio in Den Haag, vanal waar we samen met Henk gaan praten over zijn jeugd, zijn muzikale invloeden, maar vooral ook over zijn eigen muziek. En we gaan samen met hem op zoek naar de wortels van de nederrock. Welkom Henk, wil je nog wat toevoegen? Nee, dat, dat is wel een wel heel mooi bondig verhaal. Een mooi bondig verhaal. Ah, het is ja. wel een hele lijst inderdaad, wat je allemaal hebt nou, nou ja, toch is het wel bondig. Ja.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 En uh, muziek. Uh, ja, zeker. Mooie muziek. Ja. Ja. Want, liep je daar al tegenaan op school... Uh, in Amerika? Nee, we, we of, hadden de radio aan ja, staan. Uh, thuis bij mijn ouders. En... Um, nou, de uh, Beatles kwamen langs. En... Ja, acht, uh, ja. uh, uh, CCR. En, ja. en weet ik het allemaal de niet. Beach Boys zagen we weer. Ja, Beach Boys. Ja, ja, ja. ja, Dat was mijn eerste plaat. Um, Oké. Okay. Surf and Safari. Ja. En uh, ja...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 Nou ja, Texas, I don't like Japanese cars. Oh, okay. uh, <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> en, en je en hoef je niet te vragen waar je wel van houdt, denk ik. <laughs> <laughs> <laughs> dat zullen wel zijn wel Amerikanen zijn. Dan de tweede zin, all your friends are gonna laugh, no more free drinks, free <laughs> drinks at your favorite bar. Nou, en zo raas kan ik maar door. Ja. En dan op de laatste, for no reason at all, just for fun, just for fun. Oké. Nou ja, dat is het. Uh, maar ja, dat is uh, tja. Ik, ik, ik hou wel van een soort onredelijkheid soms. Mm het -hmm. is natuurlijk al op absurd, hoe maken het nou ja, uit? Ja, het slaat wel door, maar het uh, ja. is wel leuk. Ja, Maar het is af en toe leuk om statements te maken die toch eigenlijk nergens op slaan. <laughs> ja. dat, dat is het ook. Ja, dat is waar, je moet ja. het wel leuk maken. <laughs> ja, maar de de, de humor is, is, is ook belangrijk. Ja, humor, humor is in muziek, ja. ja. ja. ja.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 uh, die zijn ding... Uh, of op elke podium gooit... of gewoon de... de of zoals, zoals ik denk... dat het goed is... gewoon van uh, we kijken wat er gebeurt... en... Uh, ja, ja, uh, we, ja. we proberen... een beetje aardig voor elkaar te zijn. En voor jezelf. Ja, heel belangrijk. <lacht> ik denk een goede filosofie, ja, <lacht> ja, ja, zeker. Ja. Ja. ja. Maar we hebben geen stuw meer van liedjes... Uh, op dit ogenblik... Uh, als gevolg van de corona, nou jawel, we, we gaan uh, even kijken. Met Venrij zijn we weer bezig met, uh, met een plaat. En ik denk dat die uh, eind zomer klaar is, hoop okay. ik. Je weet het niet, het is af wanneer het af is. Is ook een wijsheid. Okay, ja, ja. <laughs> Sun is yet to climb my hood ornament, but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 Ja, nou ja, je speelt gitaar. Uh, dan ga je, uh, in mijn geval, ging ik bij café werken in Delft. Dat moet wel, ja. <laughs> en uh, ja, moet wel. Als, uh, als uh, Dat wat goed heb goed. ik daar gedaan? Uh, ja, ik heb daar van alles gedaan. Uh. Inpakken, vette plekken opzoeken. <laughs> <laughs> uh, ja.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 uh, Mariska Virus en. Ja. Uh, okay, yeah. Nou ja, gewoon, gewoon allemaal de, de oude garden. Op de een of andere manier waren er van die festivals waar, waar die mensen nog speelden. En dan um, werd ik ook wel eens uitgenodigd om wat te komen zingen of zo. Dus uh, nee, dat is, dat is leuk, dat waardeer ik yeah. ook. Dat is deels. Uh,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 Nou ja, dat proberen wij in de krochten ook te verzamelen. Ja. Dus. Ja. Maar we merken al wel dat er toch een uh, ja, Den Haag, een Haagse scene was... Amsterdam, Nijmegen en zo. En uh, ja. Rotterdam misschien. Dat het toch wel uh, lijkt een beetje eilandjes. Een beetje wel. Ja. Want in, in Delft had je de Mo, de de, Mo, ja. De, ja, de ja. Mo en de Div. Div, ja, ja. En, en ik was een heel groot fan van de Div. ja En bij, bij, met Halle Venre zijn we toen ook Nederlandstalig begonnen...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 Weet je wel. Of, ja. uh, <laughs> ja, je... <laughs> waarom, waarom dan en Waarom dan niet? Ja, <laughs> het bekte gewoon goed. Het bekt goed, ja. Of Amerika. Amerika, ja. Ja. Dat is ja. Ja. ja. Dat is wel een aparte naam. Ik vind het ja, een goede naam. Ja. Ik, er zijn ze zo heel veel goede namen. Maar ik vind Cobus gaat naar Appelschaar. Ja, ja, ja. Dat vind ik ook een hele goede. Ja, ja. Naast ja, ja. Dat... Hallo Vendraaien. Ja. Bertie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 evening sun goes down you will find me hanging down the night life ain't a good life but it's my life many people just like me dreaming of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 En van het begin af aan vond je optreden, ook in die beginperiode, geweldig? Of vond je het toen nog moeilijk? Of had je last van, van, van? Nee, je nu nee, het podium Nee, nee. nee, nee. Je was... bent al heel vrij op het podium. Ik, ik was op ik? mijn plek. Ja. Ik, ik was wel geland. En, uh, want dat, ik heb begin jaren tachtig ook aan kam kameretten meegedaan als uh, soloartiest.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 Heel heel uh, heel uh, natuurlijk. Uh, de, het Waagtheater waar dat festival zich afspeelde had een open podium. En uh, wie stond, stond, daar ja, ja. Ja, ja. Daar, daar stond daar weer elke da, maand? Daar ja. ging ik met mijn akoestisch gitaartje zitten en er ging er ik ging wat liedjes spelen die ik net had gemaakt. Weet je, ook podium is geweldig, vind ik. Van, ja. van de, iedereen kan er met zijn kunsten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 Uh, sociëteiten ja, en een ja. en, en, ja. en, in, en in kroegen. Nou ja, dat, uh, dat sommige jammer, optredens ja. waren afschuwelijk en andere ja. en, en weer <laughs> leuk. En nou ja, zo gaat dat. Ja, dat zo ja hoop ervaring hebben gegeven, ja. Nou, dus ja. Je podiumpersoonlijkheid uh, wordt er ja. doorgevormd waarschijnlijk. Ja, nee, het, Als ja. je wordt afgezekerd in een uh, studentensociëteit, dan is het... Uh, nou, een studentensociëteit ging altijd wel goed, maar ja. Kroeg was uh, soms taai, hoor. En uh, dan had je, had je soms blaffende honden en dan dus zat je dan met je akoestische gitaar. <laughs> en, uh, Kun je niet bovenuit, nee. Is uh, <laughs> dus, uh, ja. Call the clown? They call the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 voor muziek vandaan eigenlijk? Dat is een goede vraag. Ik zou het niet weten. Nee? Nee. Ook je We ouders speelden. niet? Ja, sorry. Nou, mijn vader speelde elke zondag piano. Nou, oké. Met een ja. sigaar is een mond. Ja? En nou, ja. uh, mijn moeder hield van zingen. Dus die zong de hele dag. Oh, nou. Uh, mijn zus zat op pianoles. Dus er was wel een beetje muziek. ja. Uh, uh, beetje, ja. ja.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 Maar ik ben wel later op gitaarles gegaan. Dat wel. Ja. Ja. Maar nooit, op, ja, nooit... noten leren lezen of zo? of compo Jawel. Compo compo compo ja, ja ik, al ik al heb okay. klassieke ja. les gehad op uh, gitaar. Oh, Hier okay. in Nederland. Ja. Ja. Ja. Ah. Ja, dat is ook dat was een heel andere stramine. Ja, dat geloof ik ook, ja. Dus daar moest ik heel netjes zitten en allerlei... Uh, maar dat, dat, dat vond ik ook wel uh, oké. Okay. Gewoon uit nieuwsgierigheid. Hoe werkt dat? Ja.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 Maar ik begrijp voor jou dat je dan zegt: nou, sorry, dat doe ik niet. Hup, ik ga mijn eigen weg. Nou, maar je ouders ja. pushten je niet, zeg maar. Je moet die kant op of nou, je maar, moet die me... opleiding. Of... Ja, juist, tuurlijk. Ja, ja, ja? ik moest uh, HTS uh, doen. Nou, je moest. Ik moest gaan studeren. Ja. Nee. ja. <laughs> en uh, dus toen heb ik uh, HTS gekozen, elektrotechniek. Uh, huh? En uh, dat ja. is uh, ik anderhalf jaar gedaan. Waar? In uh, Rijswijk. Oké. Okay. Ah, okay.